12 uur. Dit is Jeroen Maan met het NOS Journaal. De twee mannen die dinsdag werden ontvoerd in Breda zijn terecht. Volgens de politie zijn ze aan het begin van de nieuwjaarsnacht ongedeerd gevonden... in het buitengebied van Ulicoten bij Baarle-Nassau. De 18-jarige Gino Hering en de 42-jarige Rien de Koning... hebben de politie verteld dat ze in een loods werden vastgehouden... en dat ze op een gegeven moment konden ontsnappen. Ze sloegen alarm bij de buren van de loods. De twee zijn verhoord en herenigd met hun families... Ze werden dinsdag door vier bewapende mannen ontvoerd uit een garagebedrijf in Breda. In de nieuwjaarsnacht is in Velendaal een dode gevallen bij een brand in een flat. En in Haarlem viel een doden bij een steekpartij. In een aantal plaatsen werden hulpverleners bekogeld met vuurwerk. In Rijswijk brandde een gymzaal tot de grond toe af. Een vuurwerkbom leidde tot veel schade in Ridderkerk. In Utrecht zijn twee jongens van 17 van een balkon gevallen en zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht... En in Den Haag reed een dronken automobilist even na middernacht in op een groep feestvierers. Daarmee raakten twee mensen gewond. De bestuurder is aangehouden. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam hebben zich tot nu toe twaalf mensen gemeld met oogletsel als gevolg van vuurwerkongelukken. Twee mensen hebben beschadigingen aan beide ogen. Zes van de slachtoffers staken zelf geen vuurwerk af, maar werden geraakt terwijl ze naar het vuurwerk stonden te kijken. Volgens oogarts Faber van het Rotterdamse ziekenhuis zijn de verwondingen ernstiger dan vorig jaar... Hij pleit daarom voor een verbod op consumentenvuurwerk. Op Schiphol is vertrekhal 3 vanochtend korte tijd ontruimd geweest vanwege een bommelding. Een Brit van 29 had volgens de Marisouce een aantal keer geroepen dat hij een bom bij zich had. Omstanders waarschuwden de Marisouce die de man aanhield en de vertrekhal ontruimde. De bagage van de man is onderzocht, maar er werd niets bijzonders gevonden. Het is niet duidelijk waarom de Brit riep dat hij een bom bij zich had. Hij wordt op dit moment verhoord. Het weer, het kan wat mistig zijn, maar die mist lost snel op. En dan wordt het zonnig, het blijft droog en het wordt een gelf 8. Morgen is het bewolkt en regenachtig. Dit was het in Oorsprong. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 that now, baby? What's that you say? Mm. Something's eating at you and it's about to get away. Oh, don't fight, baby. Open up the door. Cause that's the key to... Nummer 6.9 Well, I'm here for you Pretty